4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Prins Johan Friso is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt bericht hierover in de media. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar hij is nog niet buiten levensgevaar. Prins Johan Friso is volgens de burgemeester van Leg na 20 minuten gered en naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Het is niet duidelijk of er meer mensen onder de lawine bedolven zijn geraakt. En ook is niet bekend met wie hij op de piste was. Volgens premier Rutte zijn koningin Beatrix en prins Willem-Alexander ongedeerd. De 43-jarige Johan Friso is de tweede zoon van koningin Beatrix... en is getrouwd met prinses Mabel. De afgelopen dagen heeft het zwaar gesneeuwd in Leg... het wintersportstadje waar de Oranjes elke winter verblijven. Er werd al dagen gewaarschuwd voor lawines.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 Het weer bewolkt, in Zuid-Limburg wat motregen. Het is 8 graden vanmiddag, morgen opnieuw bewolking... en van tijd tot tijd regen bij een graden graad of 10. Na morgen een aantal dagen kouder, met vorst in de nacht... en op zondag kans op winterse buien. ANUB Verkeersinformatie. Voor een vrijdagmiddag staan er relatief weinig files. Een paar korte files staan er rond Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Maar wat opvalt is de file op de A28 van Zwolle naar Hogeveen. Daar staat tussen de afrit Nieuw Leuzen en De Wijk 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Frenk Barendse is manager van Alibej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 U luistert naar een extra uitzending van het Radio 1 Journaal... in verband met de lawine waaronder prins Johan Friso terecht is gekomen. Zojuist is er een communiqué uitgegaan van de Rijksvoorlichtingsdienst... en dat zal ik even voorlezen. Namens hare Majesteit de Koningin deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mee... dat zijn de koninklijke hoogheid prins Friso vandaag slachtoffer is geworden... van een lawine in het skigebied van Leg. Prins Friso is opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck in Oostenrijk. Behandelend artsen beschrijven de toestand van de prins als stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Dat is het communiqué wat de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist naar buiten heeft gebracht. We gaan praten met Wouter Meijer. Wouter, um, leg, dat is het gebied waar de koninklijke familie volgens mij al meer dan een kwart eeuw, misschien is het zelfs langer, op vakantie gaat. Precies, het is een klein maar fijn dorp in Vooralberg, helemaal in het uiterste westen van Oostenrijk. Het ligt eigenlijk dichter bij Zwitserland dan bij Oostenrijk. Een dorp dat enigszins ex exclusief is, er komen veel hoge gasten. Het ligt ook uh, bijna helemaal afgesloten. Er gaan twee wegen door het dal naartoe, waarvan er eentje altijd in de winter is afgesloten vanwege lawinegevaar. De andere weg daar kun je dus overheen, maar je kunt hem ook heel makkelijk afzetten. Uh, de afgelopen dagen was hij ook een paar keer afgesloten vanwege datzelfde lawinegevaar. Dat is een plek waar de koninklijke familie inderdaad al uh, heel lang komt. Onder andere natuurlijk omdat het fijn is uh, met dat soort uh, ingewikkelde posities... als je in een dorp vakantie kunt houden waar de mensen je al kennen. De koningin gaat daar gewoon echt naar de bakker. Ze gaat daar gewoon zelf boodschappen doen als ze daar zin in heeft. En ja, ze skieren daar erg graag. Ja, en uh, de weg, je zegt de uh, twee uitgangen eigenlijk. Was het allemaal afgesloten uh, nu vanwege dat lawinegevaar? Goed, vandaag is, weet ik eerlijk gezegd, niet meer... Uh, maar gisteren in ieder geval was het afgesloten vanwege het lawinegevaar. Dat geldt overigens ook voor een aantal andere dorpen in de buurt daar... en ook voor de verbindingen van dat gebied met de rest van Oostenrijk... dus als je verder naar het oosten gaat, richting Innsbruck en naar Tirol... dat was afgesloten vanwege lawinegevaar. Sommige wegen zijn echt bedolven onder de sneeuw... maar heel veel wegen zijn gewoon afgesloten. Er staan een grote rode borden uh, dat je er niet doorheen mag... omdat daar lawinegevaar is. Op heel veel pistes mag je ook helemaal niet skiën vanwege het lawinegevaar. In leg eerst vandaag... Uh, uh, heerst fase 4 van de waarschuwingsscala. Dat is een scala tot 5. Uh, dus 4 is behoorlijk hoog. Uh, je moet daar ook altijd erg op letten. Als je naar Oostrijk gaat skiën in dit soort tijden. Moet je goed kijken en luisteren naar de radio. En naar de plaatselijke berichten. Er staan ook overal borden hoe gevaarlijk het is. In dit geval was het heel erg gevaarlijk om de piste op te gaan. Goed, fase 4. Joost Vullings is in uh, Den Haag. Fase 4, ja, dat moeten ze eigenlijk hebben geweten, uh, lijkt mij zo. Is daar nou al iets over gezegd ook in Den Haag bij jou? Nee, uh, de Rijksvoorliggingsdienst heeft denk ik heel veel contact... met, met Oostenrijk en, en wat ze weten en wat ze kwijt willen. Nou, dat is zo'n verklaring die je net, uh, net voorlas. Het, het nieuws kwam hierdoor uh, bij de journalisten... tijdens de persconferentie van premier Rutte. De persconferentie die uh, iedere week geeft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 Ja, en de laatste spreker is uh, Chris Breedveld. Die is in dienst van de Rijksvoorlichtingsdienst... en hij is ook de woordvoerder van het uh, koninklijk Huis. Uh, normaal gesproken, na afloop van de persconferentie... komt de premier naar de redactie van de NOS... voor de gesprekken met de minister-president voor radio en tv. Maar die zijn vanwege het ongeluk van Friso uh, afgezegd. Ja, begrijp ik. Uh, want ze moeten natuurlijk veel informatie op dit moment verzamelen. We komen straks uh, bij jou uh, terug, Joost. Wij gaan uh, praten met uh, Rolf Westerhof, lawine deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Westerhof. Het is een beetje hectisch hier. Ik sta ja. in een zwembad. Oh, nou Het is, <laughs> het is heel anders. Maar ik net mijn zoontje uit het water vis, maar... Ja. Nou, wij willen het even met u hebben over uh, de sneeuw. Want uh, u yeah. bent lawinedeskundig. Nou is er in Leo Leg heel erg veel sneeuw gevallen. Ja. Um, yeah. dat, dat betekent ook automatisch dat de kans op lawines toeneemt? Nee, eigenlijk niet. Het is wel zo dat in, uh, op, op de momenten dat er heel veel sneeuw valt, dan sprake is van een verhoogd risico. En dat het lawinegevaar dan vaak heel erg oploopt. Maar op de term langere termijn zorgt dat vaak voor stabielere omstandigheden. Ja, nou werd er wel gewaarschuwd in dit geval door uh, de deelstaat, de deelstaat Tirol, voor lawines in het gebied. Um, ja. veel, veel skiers trouwens gaan dan toch op pad. Is, is dat dan uh, een soort van levensgevaarlijk? Nou, zolang skiers op de piste blijven is dat zeker niet levensgevaarlijk. En dat zou in principe zelfs veilig moeten zijn. Uh, uitz uitzonderingen bevestigen helaas de regel... Uh, maar zodra uh, skiers de, of snowboarders de piste verlaten en buiten de pistes gaan... is het op het moment extreem gevaarlijk. We hebben vanochtend ook een persbericht doen uitgaan... om vakantiegangers te waarschuwen... om dit weekend in elk geval nog zeker op de pistes te blijven. Omdat de situatie daarbuiten echt bijzonder kritiek blijft... ook al zal het uh, lawinegevaar op zich teruglopen. Wat is dan het grote verschil tussen als je off the road aan het skiën bent... en als je op zo'n piste zelf aan het skiën bent? Uh, is het skigebied eigenlijk verantwoordelijk voor je veiligheid. Dus die doen, nemen allerlei maatregelen... om te zorgen dat er geen lawines op de piste komen. Bijvoorbeeld door uh, preventief lawines af te schieten. Met bommen. Zodat je eigenlijk het gevaar uh, elimineert van tevoren. Voordat het eigenlijk opstaat. Ja, op het moment dat het een bepaald uh, gevaarsniveau is... dan schieten ze die lawines op kritieke plekken af. Of ze sluiten de pistes. Dat gebeurt ook heel vaak. Want je kan het meten. Ik kon het niet goed verzamelen. Je, je kan het op een of andere manier meten dat er lawinegevaar is... Ja, er de, de, de zijn uh, in, in, in Oostenrijk werkt dat via lawine, Lawinecommissies. En die stellen een gevarengraad op elke dag. Ik geef een lawinebericht uit en die zeggen, nou vandaag is het, is het zoveel. En dat gaat gevaard met een cijfer van 1 uh, tot 5 in elk geval. En uh, nou, dat geeft de gevaargraad. van vijf is dan de aller, aller uh, onvoordeligste vorm, zeg maar. En één is de, de, de meest voordelige vorm. Ja, deze was vier, uh, heb ik vandaag uh, geleerd. Ja, vandaag was in grote delen van Tirol en vooralberg was er sprake van uh, gevaar vier. Ja. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is gewoon groot en zeer problematisch. En hoe groot is dan de kans dat je het zelf veroorzaakt? Ik vraag dat hierom, want we hadden eerder in de uitzending Helmoet Hetzel... die zei van, ja, hij heeft het wellicht ook zelf veroorzaakt door off-the-road te gaan skiën. Laten we het zo zeggen dat in ruim 90% van alle gevallen van mensen buiten de piste... ze zelf hun eigen lawine veroorzaken. En hoe kan, um, hoe kan maar dat? Dat, dat? Nou ja, je bent gewoon zelf de, uh, zeg maar een schakeltje in de, in, in de reacties. Het reactieschema dat leidt tot een lawine. Je maakt zelf een bepaalde verbinding tussen sneeuwlagen kapot... Uh, waardoor de boel kan gaan glijden. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die op de piste onderweg zijn... en daar verrast worden voor een lawine, wat gelukkig heel weinig gebeurt... Maar wat van de weken bijvoorbeeld nog wel voorgekomen is, ook in Tirol overigens. En um, kunt u ook iets zeggen over de kansen um, dat iemand een lawine overleeft? In zijn algemeenheid is van alle mensen die in een uh, lawine komen, uh, overleeft 50 procent het. 50 procent. En waar hangt dat dan vanaf? Of is dat puur toeval? Dat is puur toeval. Uh, dat heeft onder andere mee, mee te maken of je met je hoofd wel of niet onder de sneeuw terechtkomt. Uh, dat heeft ermee te maken met de snelheid, de grootte van de lawine natuurlijk. Kleine lawines zijn natuurlijk minder dodelijk dan een grote lawines. Maar nou, er zijn nog een aantal uh, variabelen. Precies. Nou, die, ah, ja, die andere variabelen ga ik uh, met iemand anders bespreken. Ik dank u wel uh, voor uw tijd eventjes, meneer Westerhof. Uh, uh, wat... Heel graag gedaan. Ik ga die namelijk bespreken met uh, Ank van Drent, arts van uh, de Hartstichting en reanimatiedeskundige. Ook een goede middag. Um, ja, want wat gebeurt er met iemand die bedolven wordt onder een lawine? Die krijgt allereerst een behoorlijke kracht, die wordt misschien wel meegesleurd. Maar afhankelijk ook van um, de diepte, zeg maar, de hoeveelheid sneeuw die iemand dan boven zich krijgt... en ook de manier waarop hij of zij uh, uh, uh, gevallen is, zijn wel bepalend voor iemand zijn uh, prognose. Ja, dus er zijn twee factoren. Eén is eigenlijk de klap die je krijgt door die lawine. Hè? Dus wat, ja. er komt heel veel sneeuw over je heen. En het tweede is uh, van, uh, of je nog een beetje lucht om je heen houdt. Precies. En uh, of bijvoorbeeld ook uh, de ribbenkast, want de longfunctie, je moet natuurlijk de ademhaling uh, is van belang. Je kunt natuurlijk niet echt goed ademhalen onder de sneeuw. Maar als je een beetje ruimte hebt en je hoofd heeft ook uh, bijvoorbeeld bescherming door een, uh, een, uh, hoe heet het? een helm of zo gehad, dat zijn ook allemaal wat factoren die meewegen. Want dan heb je ook iets meer kans dat je bewust misschien nog iets uh, zeg maar kunt doen. Als het even kan, dat je je houding. Uh, daarin, daarbij een rol kan spelen. Ja. En uh, nou is hij gereanimeerd. Uh, uh, kunnen we daar ook iets uit afleiden? Uh, reanimatie wil zoveel zeggen dat men de vitale functies... en dat zijn in het algemeen inderdaad uh, uh, bloedsomloop... dus de hartslag en uh, de ademhaling... die hebben ze natuurlijk gelijk zo goed mogelijk geborgd. Want uh, nogmaals, dat zijn ook wel de, de functies zoals de longen... als die zich niet kunnen ontplooien en als misschien ook nog door de val... Uh, uh, ...een of meer ribben zijn gebroken, die hebben daar dan ook nog weer een ongunstige invloed op. Dus men zal hoe dan ook uh, proberen, dat is altijd uh, de eerste hulpverlening in het golden hour... ...zoals dat genoemd wordt, in zo'n soort spoedomstandigheid om uh, hart- en bloedsomloop, uh, hartslag... en luchtwegfunctie uh, te borgen, al dan niet via een reanimatie. Ja, uh, uh, een golden hour, dat betekent dat het binnen een uur... moet het wel weer op gang zijn, uh, nou, of in nou, dat uur, dat, zal ik maar zeggen. Nou, reanimatie moet zo snel mogelijk, ja, maar in het algemeen geldt... dat in ongevalsituaties het golden hour... want kijk, ook als iemand in het ziekenhuis is opgenomen... dan gaat de reanimatie, uh, wordt ook nog natuurlijk voortgezet... alle protocollen die daarvoor van toepassing zijn... Uh, dat het bloed bijvoorbeeld niet te zuur is, moet hersteld worden. Bepaalde aspecten spelen daar ook allemaal een rol. Dus, uh, en nogmaals, mocht het zijn dat er ergens een beschadiging is in de, in de borstkas... die natuurlijk heel erg de bescherming biedt, normaliter aan hart en longen... dan zijn dat ook uh, zaken die uh, uh, veiliggesteld moeten worden. Ja. Dus... N -n nou lees ik in het communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst... dat uh, Prins Johan Frieso um, nog niet buiten levensgevaar is. Uh, valt daar iets uit af te leiden? Nou, dat is natuurlijk ook heel moeilijk te zeggen voor een specifieke situatie. Het is wel zo dat uh, men ook uh, als een normaal therapeutisch beleid heeft na een reanimatie... dat iemand gedurende 24 uur in een soort kunstmatige slaap wordt gehouden... en waarbij het lichaam ook onderkoeld wordt. Dus dat de lichaamstemperatuur kunstmatig lager wordt gehouden. En dat heeft allemaal te maken met uh, uh, het herstel... Uh, want na 24 uur wordt het lichaam weer op lichaamstemperatuur gebracht. Dat heeft te maken met het herstel van hart en longen, maar vooral ook de hersenfunctie. Ja, maar dat betekent dus uh, dat je eigenlijk pas na 24 uur kunt zeggen of hij buiten levensgevaar is? Ja, dat zou kunnen. Men heeft natuurlijk wel allerlei uh, parameters. Dus men meet van alles, uh, uiteraard. Maar als men deze therapie nu toepast, wat een hele bekende therapie is die uh, bij heel veel reanimatiepatiënten wordt gedaan die nog niet bij kennis zijn aan dat misschien de hartslag ook alweer gewoon op gang is gekomen. Dus dan is de eerste 24 uur kun je daar niet zo verschrikkelijk veel over zeggen. Maar ja, laten we hopen dat het allemaal, uh, uh, zeg maar, dat tot een herstel kan leiden, goed herstel van uh, Um, prins Frieso. Ja. En ik wens de koninklijke familie heel veel sterkte hierbij. Ja, dank u wel. Um, dank u wel ook voor het uh, gesprek. Ank van Drent, arts van de Hartstichting. En we spraken u vooral vandaag als reanimatiedeskundige. Menno Reemeijer uh, dan. Menno, um, want we hebben het over de Prins. Prins Johan Frieso, want dat is uh, de officiële titel. Ja, ja prins Johan Frieso uh, in de volksmond zeg ik dan maar eventjes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 Het recht op de troonvervolging heeft opgegeven, natuurlijk. En zijn titel? En, ja, en zijn de titel had hij wel. De erftitel heeft hij opgegeven, inderdaad. Uh, hoewel we hem altijd Prins blijven noemen. En ook uh, als we het over Mabel hebben, prinses Mabel uh, hebben, uh, heeft het zelf ook altijd aan als prinses Mabel. Mabel van Oranje is op Twitter ook uh, te volgen. Dus uh, in dat opzicht draagt ze nog wel de titels, maar in de erftitels zijn ze inderdaad vrij. Ja. en na hun huwelijk, uh, zijn ze niet meer in Nederland gebleven, kan ik me herinneren. Ze, ze waren toch naar Londen gegaan?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 In het veewand is dat inderdaad wordt gesproken over de prins die, uh, die getroffen is. Maar we weten nog steeds niet of die daar alleen was. Uh, we kunnen eruit afleiden, laat ik het dan maar omkeren: dat het feit dat uh, Merkel of de kinderen, want ze hebben ook nog twee kinderen, niet worden genoemd, dat ze ook niet betrokken zijn geweest uh, bij dat ongeluk met die lawine. Nee, is, uh, er wordt in de berichtgeving uh, overal gesproken over drie of vier anderen waarmee de prins ja. aan het uh, skiën was. Ja, nou ja, goed, het, uh, laten we hopen inderdaad dat ze er uh, niet bij waren. Maar uh, dat neemt niet weg dat het voor de drie of vier anderen niet bij waren. Net zo erg is natuurlijk. Goed, dankjewel. Voor dit moment, Menno Remeijer, Willemijn Hubert Huber is uh, binnengekomen. Want Willemijn, wij moeten het dan toch eventjes hebben over, uh, over het weer in leg. Je hebt de kaarten uh, bestudeerd. Wat, wat, was voor, wat waren de weersomstandigheden? Ja, eigenlijk wel, wel, wel goed. Maar er was natuurlijk de afgelopen uren heel veel sneeuw gevallen, tot zo'n 70 centimeter. En dat ging ook gepaard met heel erg veel wind. Werd ik aan alle kanten gewaarschuwd voor uh, lawinegevaar. Het was echt een reëel uh, uh, gevaar. Maar uh, naar mijn idee, op het moment dat het gebeurde, was, waren de weersomstandigheden niet zo slecht. Er viel in ieder geval geen, uh, geen nieuwe sneeuw. Uh. Je zegt er heel veel wind. Speelt dat ook een rol bij lawines? Ja, de wind maakt het überhaupt heel onprettig. Nee, Hoe dat werkt met lawines, wind en lawines, dat weet ik niet. Daar ga ik ook geen uitspraak nee. over doen. Daar blijf ik ver van, uh, van weg. Maar dat was wel een combinatie die... Ja, ook zorgt voor heel veel losse sneeuw natuurlijk. En veel uh, sneeuwhopen en dergelijke. ja Maar er was geen nieuwe sneeuw gevallen deze nee, nee Nee, nee, nee, nee, nee. Het was wel uh, bewolkt en er viel misschien wat lichte sneeuw. Maar absoluut geen meters die erbij kwamen. Helemaal niet. Nee. Maar, maar de afgelopen dagen was er juist wel heel erg ja. veel sneeuw gevallen. Ja, bar en boos uh, was het uh, wat dat betreft. Ja, tot zo'n 70 centimeter inderdaad is dus het afgelopen... Ja, 24 uur, inmiddels 36 uur gevallen. Ja. En dat, wat dat betreft is Lech geen uitzondering. Dat viel in dat hele gebied, in heel Oostenrijk eigenlijk? Of... En vooral het westen van Oostenrijk is, uh, is daarmee getroffen, zou ik maar zeggen. met Het zoveel westen sneeuw. van Oostenrijk, dat is vooral Tirol? Ja, nou nog meer westelijke. Dat gebied van Leg voor Alberg, ja. inderdaad. En, uh, en nog de deelstaat die ernaast ligt ook. Dat viel de afgelopen uren dus heel veel, uh, veel sneeuw. Goed, en ja. de, wat zijn trouwens de verwachtingen voor de komende dagen? Um, vanmorgen zon en in de namiddag uh, middag raakt het wat meer bewolkt. En zondag gaat er weer nieuwe sneeuw vallen. En dat kan tot zo'n 15 centimeter zijn zit op dit moment in de verwachtingen. Gaat dan niet gepaard met zo heel veel wind. Maar ja, hoog op de berg natuurlijk waait het sowieso uh, regelmatig veel harder dan beneden in het dal. Maar er zit dus wel nieuwe sneeuw in de verwachtingen helaas. Dankjewel, je wel, Willemijn Hubert. over het weer daar in Oostenrijk in Leg. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Een extra uitzending in verband met die lawine waaronder prins Johan Friso is uh, terechtgekomen. En dat is niet alleen in Nederland nieuws. Ook in Oostenrijk is het ongeluk de opening van het nieuws. Actuel. In Lech ist heute Mittag ein Mitglied der niederländischen Königsfamilie von einer Lawine verschüttet worden. Die Gruppe war im Bereich Zugertobel abseits der gesicherten Pisten unterwegs, sagt Bürgermeister Ludwig Muxel. Dass es sich bei der verschütteten männlichen Person um jemanden aus der Königsfamilie handelt, hat auch der Notarzt bestätigt. Die Person musste reanimiert werden. Bürgermeister Muxel? Die Person wurde dann vom Notarzt-Subschrauber Galos 1 ik ben met de Notat-Zubschauber in de Klinik geflogen. En het handelt zich hierbij een lid der Hollandische Koningsfamilie. Ja, zo klinkt dat dus op de Oostenrijkse radio. Michael de Wert, correspondent in Wenen. Michael, um, wat is het laatste nieuws trouwens uh, bij ja, ik heb niet zo ontzettend veel nieuws gekregen... omdat het bij het ziekenhuis in Innsbruck ook gezegd wordt... ja, ze willen zelf geen informatie geven. Ze wijzen naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar ik heb wel begrepen dat hij nog steeds in een kritische toestand is. Dus hoe het verder gaat, dat is nog een beetje onduidelijk. Er worden ook steeds meer details bekend hoe het ongeluk gebeurd is. Um, ja, dat het toch om een uh, laag sneeuw geweest is... met een breedte van 30 meter en 40 centimeter. Ook dat hij met drie begeleiders onderweg is... en daaronder terecht is gekomen. Maar het is natuurlijk ook wel in een tijd dat er heel veel over het lawinegeval gesproken wordt in Oostenrijk. Ja, want uh, het is het gesprek van de dag bij jullie. Maar laten we even kijken van hoe dat dan zat uh, verder. Want die drie, vier begeleiders... Uh, is, een, is er een beetje bekend van wat voor soort mensen dat waren. Waren dat beveiligers? Waren dat vrienden? Ja, ik vrees dat ik dan alleen maar kan speculeren. Maar het ging in elk geval om drie mensen die een begeleid hebben. Uh, en die dus... Eén of meerdere van hen hebben dus die, de lawine veroorzaakt. Maar als ik alles goed begrepen heb... is er dus maar één persoon onder die lawine terechtgekomen. En dat is prins Johan Friso geweest. Het zou ongeveer om kwart over twaalf geweest zijn... En uh, toen zijn snel helpers gekomen van skischolen... die hem uit de sneeuw gehaald hebben. Dat heeft ongeveer twintig minuten geduurd. Dus 20 twintig minuten dat hij onder de lawine heeft gezeten. Dat is eigenlijk vrij snel. Maar het hangt er maar net van af wat de situatie is. Wat de gevolgen kunnen zijn. Wanneer mensen goed vallen, wanneer ze een luchtkussen hebben... dan, dan is het eigenlijk niet dramatisch. Maar als het wat minder gelukkig geweest is... dan kan het natuurlijk wel uh, kritische gevolgen hebben. Ja, ik, we hoorden net in het nieuwsbericht... Uh, spraken ook van een noodarts. Dat betekent zoiets als een... Iemand die EHBO ter plekke uh, levert of een huisarts? Nou ja, ik denk is. toch wel iets meer. Omdat licht natuurlijk een belangrijk wintersportgebied is. En ze natuurlijk ook ervaring hebben met mensen die, die ongelukken hebben. Ik heb begrepen dat hij met de helikopter naar uh, het ziekenhuis in Innsbruck is gebracht. Wat eigenlijk het centrum is voor uh, de wintersportongelukken in, uh, in, in Oostenrijk. En wat natuurlijk ook een goede reputatie heeft. En daar wordt hij behandeld. Hij zou zich in een, een shocktoestand bevinden. Hoe het verder met hem gaat dat is nog niet bekend. En ook niet wanneer er meer informatie over bekendgemaakt zal worden. Ja, ik lees hier dat hij daar het Landeskrankenhaus van de universiteitskliniek is overgebracht. Ja, dat ken ik ook goed, omdat ik daar vaker geweest ben vanwege de gipsvluchten die altijd vanuit Innsbruck weggaan. Uh, als je dat daarmee vergelijkt, dan, dan maakt het een beetje onschuldige indruk. Maar ik zou zeggen dat het in elk geval in goede handen is. Wanneer mensen iets weten van lawineslachtoffers, dan zou het eigenlijk daar moeten zijn. Ja, en wat voor soort ziekenhuis is dat dan verder? Het dat dat staat wel goed aangeschreven. Ja, het heeft een een goede reputatie. Sowieso uh, binnen Oostenrijk heeft Innsbruck ook een goede reputatie wat betreft wetenschap en wat betreft medicijnen. is ook een centrum voor uh, sportstudies. Uh... Hoe goed de artsen zijn, dat kan ik natuurlijk zelf niet beoordelen. Maar ik zou nou voor wel willen zeggen dat het uh, in uh, Oostenrijk... maar ook in Europa en in de wereld toch een goede reputatie heeft. Ja. Het laatste nieuws is trouwens dat wij horen dat er rond kwart voor vijf... een persverklaring komt vanuit Leg. moeten we eventjes afwachten hoe dat uh, allemaal uh, tot ons komt. Maar dat is het laatste nieuws, dat er rond kwart voor vijf... een persverklaring komt over de toestand al, uh, al daar. Dan wil ik nog eventjes van jou weten van, um, laat me zeggen, de, uh, die ongeluk... Lukken, hè? Komt dat nou vaak voor op het moment? Ik zou zeggen dat het ook steeds vaker voorkomt. Het hangt er vooral mee samen dat uh, eigenlijk steeds meer mensen geen zin meer hebben gewoon op een skipiste naar beneden te gaan. Dat ze skituren willen maken. Dat is op zich ook interessanter, maar het probleem is dat het gewoon veel mensen zijn die weinig ervaring hebben, die ook een slechte uitrusting hebben. Uh, dat zou ik in het geval van Johan Friesel eerder niet zeggen. Dat hij toch zeker een goede uitrusting heeft gehad. En ik denk toch ook wel dat hij een ervaren skier geweest is. Maar het bewijst toch altijd, uh, wanneer je onder zulk soort omstandigheden bij zo'n een lawinegevaar, een skitour gaat maken... dan roep je toch eigenlijk wel het gevaar op. En dat verbaast me toch ook wel dat hij dat gedaan heeft. Want gisteren heb ik nog op de Oostenrijkse televisie... de waarschuwing gehoord van ja dat mensen eigenlijk de komende dagen... helemaal geen skitouren zouden moeten maken. En klaarbelijkelijk heeft hij zich daar niet aan gehouden. Nee, want er waren waarschuwingen, ook die waarschuwingen... in die codes waar we over horen. Code 4, en uh, 1 is laag en 4 is hoog en 5 is geloof ik het hoogste. Code 4 gold in dat gebied. Ja, dat klopt. Het geldt eigenlijk in het grootste deel van Oostenrijk. En dat is toch iets wat zelden voorkomt. Uh vijf, dat hoor ik eigenlijk heel zelden... maar vier betekent toch al een groot gevaar. En uh, dat het nu bij het grootste deel van de Alpen in Oostenrijk is... dat geeft toch aan hoe, hoe slecht momenteel de situatie is. Het is ook een bijzondere situatie hoe het weer de laatste tijd geweest is. Aan de ene kant hele lage temperaturen. Heel veel sneeuw die gevallen is. En de laatste dagen zijn die temperaturen radicaal gestegen. Yeah. Uh, er is veel nieuwe sneeuw gevallen. En daar waait ook een behoorlijke wind. En dat veroorzaakt allemaal dat de sneeuw toch heel instabiel is... En dat zijn eigenlijk de omstandigheden dat je toch op moet passen. En vooral binnen de pistes moet blijven. Michael, en dan is er nog iets. Uh, leg, dat is het gebied waar de koninklijke familie altijd uh, komt. Maar zij zijn uh, niet de enige. Het geluidje komt bij jou vandaan. Zij zijn niet de, de enigen uh, die daar komen. Hoge gasten, uh, die komen daar graag, hebben we eerder vandaag ook al gehoord. Betekent dat ook dat er extra beveiliging altijd paraat is? Uh, nou ja, ze zijn natuurlijk gewend aan hoge gasten. Uh, de Nederlandse koninklijke familie komt al meer dan 50 jaar. Het is ook zo dat Juliana en Bernard de enige uh, ereburgers waren van Leg die geen Oostenrijkers waren. Wat aangeeft hoe, hoe eng die band met Leg is. Maar ik denk dat voor een van de belangrijkste redenen is dat het zo populair is bij koninklijke families en bij prominenten... dat ja. het uh, toch een zekere plaats is... dat het alles goed georganiseerd is. En het ligt natuurlijk ook iets geïsoleerd. Uh, dat het is, is ook een ontwikkeld. van de hoogste wintersportplaatsen... van, uh, van Europa. In elk geval van Oostenrijk. Dus wat dat betreft... is het ook een plaats die relatief goed te beveiligen is. Ik ga snel, dankjewel Michael, nog even naar... Uh, Menno Reemeyer, want Menno, jij hebt... laatste nieuws over mebel. Ja, ik heb... Uh, bevestigd kunnen krijgen dat... Mabel en de twee kinderen niet betrokken zijn geweest bij de lawine. In ieder geval niet um, uh, opgenomen zijn geweest. Ze zijn in veiligheid, heb ik uh, gehoord. Uh, dus wat dat betreft, de drie, vier anderen die erbij zijn... gaat het niet om Mabel uh, en of de kinderen. Wie dat wel zijn, dat zoeken we zo dat snel mogelijk duidelijk. voor u uit. Blijf luisteren, we gaan naar half vijf verder. Tenminste. Radio 1, het NOS Journaal. Prins Johan Friso is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is zijn toestand stabiel... maar is de prins niet buiten levensgevaar. De prins was met een paar anderen buiten de piste aan het skiën... en werd rond kwart over twaalf getroffen door een lawine. Hij zou zeker veertig meter zijn meegesleurd. Volgens de burgemeester van Leg heeft de prins twintig minuten onder de sneeuw gelegen. Johan Friso is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht... waar hij wordt behandeld. Het is niet duidelijk met wie de 43-jarige prins aan het skiën was... maar volgens premier Rutte zijn koningin Beatrix en prins Willem-Alexander ongedeerd. Johan Frieso is de tweede zoon van koningin Beatrix... en is getrouwd met prinses Mabel. Omdat ze voor een huwelijk geen toestemming vroeg aan het parlement... is de prins geen lid meer van het koninklijk huis. Hij heeft samen met Mabel twee dochters. De Oranjes gaan elk jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. De laatste weken is er veel sneeuw gevallen en er is een groot gevaar voor lawines. Het andere nieuws van dit moment, minister Opstelte gaat weer met de politiebonden praten over een nieuwe CAO. De bonden zeggen dat er weer een basis is voor gesprek. Ze willen meer waardering in geld, omdat volgens hen het werk steeds zwaarder wordt. En er komen 800 extra opleidingsplaatsen bij voor artsen, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Ook wordt de loting voor studentengeneeskunde, de Numerus fixus, afgeschaft. Het zijn de hoofdpunten van dit moment. ANB Verkeersinformatie. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan twaalf files, de meeste daarvan 2 tot 3 kilometer lang. Wat opvalt is de wat langere file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen het knooppunt Eemnes en Eembrugge, 5 kilometer. Het had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 NOS, het Radio 1 Journaal met het nieuws natuurlijk over de lawine waaronder Prins Johan Friso terecht is gekomen. Dat is niet alleen nieuws in Nederland, ook in Oostenrijk is het ongeluk de opening van het nieuws. Actuel. In Lech is heute mittag een Mitglied der Niederländischen Königsfamilie van einer lawine verschüttet worden. Die Gruppe war in Bereich Zugertobel abseits der gesicherten pisten unterwegs, sagt Bürgermeister Ludwig Muxel. Dass es sich bei der verschütteten männlichen Person und um jemanden aus der Königsfamilie handelt, hat auch der Notarzt bestätigt. Die Person musste reanimiert werden. Bürgermeister Muxel. Die Person wurde dann vom Notarzt-Zubschauer-Galler 1 und mit dem notarzt in die Klinik geflogen. Und es handelt sich hierbei um ein Mitglied der holländischen Königsfamilie. Dat is het nieuws op de Oostenrijkse radio en televisie. Wouter Meijer is uh, onze correspondent voor het gebied. Wouter, dat betekent dus dat het daar ook uh, behoorlijk is, uh, is ingeslagen. Ja, natuurlijk. De Oostenrijkse media die volgen altijd heel keurig... wie er op vakantie komt in de winter. Uh, afgelopen zaterdag was er ook de aankomst van koningin Beatrix te zien op de Oostenrijkse televisie. Ik geloof dat wij dat in Nederland ook hebben overgenomen, een paar van die beelden. Uh, en nu berichten ze daar natuurlijk ook duidelijk over. Uh, Ludwig Moeksel, de burgemeester van Leg, die hoorde je net. Um, die is ook een beetje de woordvoerder op dit moment. Omdat hij niet alleen de burgemeester is van de plaats waar de koninklijke familie al tientallen jaren hun skivakantie doet. Maar ook uh, goed bekend is hij, hij is een goede vriend in feite van de Nederlandse koninklijke familie. Dus hij eh, mocht het woord doen. Je hoorde hem net zeggen dat de prins met een, eh, een noodartshelikopter, dus een, een soort ambulancehelikopter in Nederland zou je het een traumahelikopter noemen... naar de universiteitskliniek in Innsbruck is gebracht... Is gebeurd nadat hij rond kwart over twaalf vanmiddag eh, onder een lawine bedolven is geraakt. Eh, en daarna ongeveer twintig minuten is gevonden met zoekapparatuur. Ze hebben daar natuurlijk veel ervaring met lawines. En dus ook apparatuur om mensen onder de sneeuw te vinden. Na twintig minuten is de prins gevonden, zo snel mogelijk geborgen en naar Innsbruck gevlogen om hem daar te behandelen. Ja, en het is nog niet duidelijk wie die anderen zijn uh, die erbij waren. We weten wel wie het niet zijn, want uh, prins Mabel, prinses Mabel en de kinderen zijn het niet. Maar wie het wel zijn, dat weten we nog niet. Nee, dat weten we inderdaad nog niet. Uh, maar we weten wel dat er uh, vrienden ook daar uh, rond die tijd op vakantie zijn. Het kunnen net zo goed uh, persoonlijke beveiligers zijn. We hebben gewoon geen idee. Het is natuurlijk een, een gebied waar heel veel mensen aan het skiën zijn op dit moment... Waar op zich ook gewaarschuwd wordt om juist niet buiten de piste te gaan skiën, wat in dit geval blijkbaar wel gebeurd is. Uh, maar het is nog, nogmaals een, een heel druk gebied, erg populair. Uh, en inderdaad is de prins niet alleen geweest, er zijn nog een aantal andere mensen bedolven samen met hem, maar we weten niet wie dat zijn. Goed, we wachten dus op verklaringen. Er was net een uh, mogelijke verklaring die zo rond kwart voor vijf zou komen... van de burgemeester Van Leg. Ga ik eens even vragen ook aan Margreet Boer. Margreet, is bij jou meer duidelijk over wanneer er nieuws over de prins naar buiten komt? Nee, dat weten we hier ook nog niet. Er wordt nog wel verwacht dat er een verklaring komt uh, van uh, premier Rutte. Hoe of wat dat dan zal zijn, dat weten we niet. Doet hij dat schriftelijk? Gaat hij uh, mondeling nog ons te woord staan? Dat is niet bekend. Er wordt wel nog een mededeling verwacht. Maar geen idee hoe, wat en uh, wanneer. Uh, we krijgen hele summiere informatie, want ja, het bericht van het ongeval uh, van Prins Friso heeft natuurlijk hier ook iedereen overvallen en ook premier Rutte als toch de verantwoordelijke, als het gaat om koninklijk huisaangelegenheden.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 Ja, dat was premier Rutte, zojuist bij zijn persconferentie. Hij hield gewoon zijn wekelijkse persconferentie hier in Den Haag. Daar vertelde hij alle dingen die besproken zijn tijdens de ministerraad. En eigenlijk op dat moment, he, tijdens uh, die persconferentie... Uh, kwamen de geruchten en de berichten binnen dat er wat aan de hand zou zijn inleg. En je hoorde dus eigenlijk ook uh, Rutte dat hij uh, nog niets wilde zeggen... en nog niets kon zeggen. Uh, er is wat rumoer ontstaan tijdens die persconferentie... maar de mededelingen verder uh, zijn er nog niet. Nee, want we weten ook niet of de premier nog iets gaat zeggen zeggen later vandaag over de toestand. Nou, Of hij echt wat gaat zeggen weten we niet. We verwachten eigenlijk nog wel wat. Hè. Of dat dan schriftelijk is of mondeling dat is nog uh, onbekend. Maar uh, de verwachting is wel dat er uh, nog uh, informatie zal komen. Premier Rutte moet zich natuurlijk ook op de hoogte stellen. Gaat natuurlijk allemaal niet rechtstreeks nu uh, er zo'n grote afstand tussen zit. En de informatievoorziening moet natuurlijk correct uh, zijn. Dus zodra er uh, wat te melden is dan zal hij dat ook zeker doen. Goed. Dat is het nieuws op dit moment uit Den Haag. Menno Reemeyer is onze koninklijke huisverslag uh, geven. Mero, want het laatste nieuws dat we net voor half vijf via jou hoorden... is dat in ieder geval de prinses er niet bij betrokken is... Uh, en de kinderen ook niet. Nee, dat uh, heb ik begrepen. dat uh, uh, Of ze de lawine hebben gezien, dus een tweede. Uh, en wat er gebeurd is, maar ze zijn er niet bij betrokken. Ze zijn uh, in veiligheid uh, op dit moment. Ja, want wie zijn er eigenlijk nu allemaal in leg? Nou ja, dat is een uh, hele goede vraag. Ik hoorde net geloof ik ook dat uh, prins Willem alexander al voorbij kwam... Uh, als zijnde dat hij daar al zou zijn... Uh, het, het punt is het volgende. Wij zouden komende maandag een fotosessie hebben met uh, de hele koninklijke familie. Uh, dat gebeurt ieder jaar. En dan zijn ze er ook allemaal. Uh, niet alleen uh, Mabel en Friso en de kinderen. Maar natuurlijk ook Willem-Alexander, Maxima en de drie meiden. En uh, Constantijn, Prins Constantijn en Prinses Laurentien met de kinderen. Uh, koningin erbij, plaatje maken. En, en dat is het dan ook wel. Dat zou nu op maandag zijn. Uh, we hebben dat ook wel op zaterdag gehad. Alleen, we hebben te maken nu ook met schoolgaande kinderen bij de prinsen en prinsessen. Dus ik heb uh, onlangs ook nog gevraagd aan de RVD, aan Chris Breedveld... Uh, die we al eerder even voorbij hoorden komen bij premier Rutte. Uh, heeft dat er mee te maken? Uh, die gaf aan uh, dat dat inderdaad het geval was... En ja, dat het uh, handiger is om het op maandag te doen, omdat op zaterdag dan de reisdag nog is. Dus het verwijst mij heel eerlijk gezegd dat Willem-Alexander uh, er nu al zou zijn. Ik weet niet of hij er met de kinderen is, of dat hij met Maxima is, of dat die later komen. Uh, het is in ieder geval wel de bedoeling dat de hele familie bij elkaar zou komen daar op enig moment. Ja, en dan kan het zijn dat uh, deze of gene Friso dus duidelijk al, uh, al eerder is. En misschien prins Willem-Alexander ook wel. Ja, in ieder geval koningin Beatrix is er wel, uh, maar dat zij beter, is er nee. helemaal niet bij betrokken. Wat we hebben begrepen, dat, dat is ook heel duidelijk en meteen met zoveel woorden gezegd... Eh... De koningin en uh, de prins zijn er niet bij betrokken. En dat is natuurlijk een hele belangrijke mededeling. Een eerste mededeling die je moet doen. Omdat je, ja, als het over die twee personen gaat... het gewoon hebt over uh, de koningin en de opvolger. Ja, precies. Ik krijg net, uh, Krijgen we het laatste bericht binnen over via het ANP. Dat heeft de burgemeester van Leg gesproken, Ludwig Moeksel. En die zegt dat de andere leden van die groep... Uh, eh, die dus onder ja. de sneeuw bedolven waren... geen lid zijn van de koninklijke familie. Nee, Over, het goed. is al wat, uh, het, het, wat net al gezegd werd: uh, vaak reizen er vrienden mee, zitten vrienden in de omgeving. Het kunnen beveiligers inderdaad zijn. Uh, het kunnen wel mensen zijn, natuurlijk, die ook betrokken zijn bij, bij de familie. Ja, precies. En uh, goed, dat, uh, dat is het laatste nieuws uh, wat we daarvan hebben. Dankjewel voor dit moment weer, uh, Menno Reemijer. Mariel Hageman is hier in de studio. Die heeft uh, andere media, eigenlijk diverse media, in de gaten gehouden. Mariel, wat uh, ben je allemaal tegengekomen? Nou ja, om even aan te haken op het verhaal weer in. Die groep zat uh, volgens uh, uh, een van de Oostenrijkse media die ik heb uh, geraadpleegd uh, voor Alberg Online: uh, zouden er, er geen skileraren of gidsen in die groep uh, hebben gezeten. Uh, verder wordt er nog uh, niets, uh, niets uitgesloten. En de lawine die zou rond kwart over twaalf uh, zijn ontstaan. Het was een lawine van ongeveer 30 meter breed en uh, 40 meter uh, lang. En er zijn 25 uh, man reddingspersoneel aan te pas gekomen. En er zijn ook nog vrijwilligers uh, geweest die de prins uh, hebben uitgegraven. Hij is ongeveer 40 meter uh, meer gesleurd uh, door de lawine. En hij is ongeveer 20 minuten uitgegraven. Uh, hij heeft dus ongeveer 20 minuten onder die sneeuw uh, gelegen. En hij zou in de reddingshelikopter uh, zijn uh, gereanimeerd. Uh, wat, wat de media ook zeggen is dat, dat de prins uh, Dopeena... zwaarste waarschuwing voor lawinegevaar heeft uh, genegeerd. Uh, fase 4. Uh, ja, hij is dus met reddingshelikopter Galus 1... naar het uh, academisch ziekenhuis in uh, Innsbruck uh, gebracht. Uh, BNR Radio zou melden, die hebben gezien... dat, dat Be koningin Beatrix inmiddels ook in Innsbruck... Uh, bij het ziekenhuis uh, zou zijn gearriveerd. Ja, want daar zijn uh, volgens mij uh, één fotograaf... zag ik in een ander bericht. Één fotograaf en één journalist is dan maar bij uh, Innsbruck. En wat ik verder daarover lees, is dat het een fort is bijna. Je kan er niet inkomen en alle ingangen worden afgesloten. Ja, en uh, ja, je zou graag meer willen... Weten, want er zijn de, de ORF heeft het bijvoorbeeld over de Oostenrijkse o, de o ORF is de Oostenrijkse, Oostenrijkse uh, publieke omroep. Uh, die uh, spreekt uh, van uh, dat de tweede zoon van koningin Beatrix in levensgevaar is. En uh, ja, dat, dat geeft het misschien toch wel aan. Hij zou dus in, in intensive care liggen dat het behoorlijk ernstig is, de situatie. En wordt er ook veel op de sociale media over uh, gezegd? Nou, voorlopig is um, wat je daar op Twitter ziet bijvoorbeeld... dat mensen vooral uh, zeggen van uh, Friso uh, uh, in Lawine uh, ongeluk, of de, dat er een ongeluk is geweest met Lawine en Friso. Dat, dat soort eerste lijns nieuws, dat twitteren mensen aan elkaar door. En uh, daar blijft het voorlopig nog even bij. Iedereen is wel in shock, dat, dat merk je wel. En maar voor de rest wordt er nog nauwelijks gespeculeerd. Je kan wel, waar wel over wordt uh, uh, getwitterd... is een foto die is opgedoken van een reddingsactie. Uh, wat de reddingsactie zou zijn. Uh, maar daarvan is inmiddels ook wel duidelijk uh, dat dat een foto is van iets dat gisteren heeft plaatsgevonden in oh, dus, de sneeuw. Dus er zijn ook weer verkeerde foto's, zal ik maar zeggen. Precies, dus, dus het begint nu alweer een soort van desinformatie op te leveren, al dat uh, getwitter. Ja, en dan verder zie je ook wel veel steunbetuigingen. We, we hebben ja. net eventjes gekeken op, de, uh, op het Twitter-account van uh, Mabel. Uh, Prinses Mabel, moet ik zeggen, van Oranje. En daar zijn heel veel mensen die steun betuigen en sterkte wensen. Ja, je ziet uh, trending topic uh, inderdaad Friso en koning. Uh, Familie, dus uh, je ziet wel dat mensen ermee bezig zijn om met elkaar het eerste nieuws uh, daarover te vertellen. Oh, en wat ik ja. nog even wil toevoegen: uh, waar prins Willem-Alexander was, die uh, was vanmorgen in Leeuwarden. Hij staat voor op de Leeuwarden-Courant. Hij heeft een spontaan werkbezoek gebracht aan een uh, multifunctioneel centrum in Leeuwarden. En uh, blijkbaar was, uh, daar heeft hij gesproken met allochtone mannen... die in een wat geïsoleerde situatie zitten. En dat centrum probeert de allochtone mannen... Uh, uh, enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Dus daar was Willem-Alexander vanmorgen. We weten het zeker, maar we wisten het al zeker. Want Minno Reemeijer, onze koninklijk huisverslaggever... had het al gezegd. Heb ik even gemist? maar uh, bij, nee, deze, de, bij deze. Ik heb de foto. Open. Better save than sorry, <laughs> zeggen ze dan in, in zo'n geval. U weet het nu helemaal zeker. Dank je wel voor dit moment. Ga verder uh, spitten en kijken wat je nog meer kan... Uh, Vinden spreken we straks weer. Goed, wij spreken nu eventjes met Rolf Westerhof. Hij is van het Snow Safety Center en het gaat over het lawinegevaar. Het is wel zo dat in, op, op de momenten dat er heel veel sneeuw valt... natuurlijk sprake is van een verhoogd risico...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 Maar wat van de week bijvoorbeeld nog wel voorgekomen is, ook in Tirol overigens. En um, kunt u ook iets zeggen over de kansen uh, dat iemand een lawine overleeft? In zijn algemeenheid is van alle mensen die in een uh, uh, lawine komen, uh, overleeft 50 procent het. 50 procent. En, en waar hangt dat dan vanaf? Of is dat puur toeval? Dat is puur toeval. Uh, dat heeft onder andere mee, mee te maken of je met je hoofd wel of niet onder de sneeuw terechtkomt. Uh, dat heeft ermee te maken met de snelheid, de grootte van de lawine natuurlijk. Kleine lawines zijn natuurlijk minder dodelijk dan een grote lawines. Maar er zijn er nog een aantal uh, variabelen. En dat zei Rolf Westroff van het Snow Safety Center. Wat gebeurt er dan als je onder de sneeuw terechtkomt en als je dus gereanimeerd moet worden? Dat zijn actuele vragen. En die gaan we voorleggen, of die hebben we eigenlijk al voorgelegd, aan Ank van Drent van de Hartstichting. Ze legt uit wat een persoon overkomt als die onder een lawine terechtkomt.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 Het laatste nieuws wat binnenkomt, althans, ik weet niet of het helemaal klopt... maar de geruchten gaan in Oostenrijk dat de prins een schedelbasisfractuur zou hebben. Dat gaan we nog eventjes na voor u. En zo rond vijf uur, het was aanvankelijk kwart voor vijf... maar het wordt nu rond een uur of vijf... wordt er een persconferentie gehouden door de burgemeester van Leg. Willemijn Hubert is hier in de studio... om ook eventjes te praten over de weersomstandigheden daar. Want wat voor soort weer was het... Uh, goed weer. De wind was gaan liggen. Er was in eerste instantie heel veel wind. En er is de afgelopen 48 uur ook heel veel sneeuw uh, gevallen. Echt in de tientallen centimeters. Maar vandaag is de dag uh, ja, over, ja, wisselend bewolkt uh, verlopen en met maar weinig wind. Dus de weersomstandigheden waren in elk geval goed. Ja, maar er lag heel veel sneeuw. Ja, er lag ontzettend uh, veel sneeuw. Ik heb het even uitgezocht. Uh, op de berg ligt zo'n vier meter sneeuw. En uh, in het dal uh, ruim twee meter. Ja, dus dat... Uh... Is heel veel. Ja, en dat uh, is, is de afgelopen dagen gevallen, want het was ook voor een deel afgesloten. Ja, ja, ja, ja, niet alle pistes inderdaad zijn open, niet alle lift inderdaad. En de afgelopen 48 uur is er in leg zelf ruim 40 uh, centimeter gevallen. En in het westelijk deel van Oostenrijk ruim 70. Dus en voor iedereen die niet dagelijks de sneeuwhoogtes bijhoudt, dat is vrij veel. Ja, dat is heel veel, zeker in, in zo'n korte tijd. Ik bedoel, uh, soms valt er wel in, in een week of twee weken zoveel erbij. Maar om dat nou in 48 uur te hebben, dat is echt in één keer een heel pak sneeuw erbij. Ja, ja. Nou, we hebben het daar de afgelopen dagen ook over gehad. Ja, klopt. Ook met het oog op de andere Nederlandse vakantiegangers klopt. die naar het gebied toe gaan. Wat staat hun nog te wachten? Uh, op dit moment qua weersomstandigheden uh, gunstig. En als de wegen goed opgeruimd zijn, is het ook prima bereikbaar allemaal. Maar er ligt heel veel sneeuw en dat lawinegevaar blijft natuurlijk uh, reëel en aanwezig. Dus in die zin is het uh, goed opletten wat er allemaal geadviseerd wordt uh, daar... En qua weer wordt het, uh, of blijft het redelijk. Alleen zondag zit er wel, uh, als we even weer terug naar leg gaan... Uh, sneeuw in de verwachting tot mogelijk weer zo'n 15 centimeter. Mag ik ook nog eventjes het weer uh, berichten aan je vragen... voor het uh, komend weekend, gewoon hier in Nederland? Ja, dat wordt een weekend met twee gezichten. Zaterdag een hele bewolkte, maar heel zachte dag... met zo'n uh, lokaal misschien wel 10 graden. zeg echt zacht voor de tijd van het jaar. En wel een beetje regen. En zaterdagavond gaat het dan echt flink regenen. Ik kan het echt even flink doorplensen. Dan trekt er een koufront over... En daarachter daalt de temperatuur ook meteen. Krijgen we weer uh, nachtworst. Er wordt 0 graden nacht naar zondag. En zondag overdag uh, komt de temperatuur ook niet verder dan een graad of 4. Is er wel meer zon te zien. Maar hebben we ook te maken met wat winterse buien. Dus wat sneeuw. Nog een kleine oprisping van de winter in Nederland. Ja, een beetje een speldenprikje inderdaad. Een speldenprikje. Ja, precies. Oké, okay, dankjewel Willemijn. In politiek Den Haag wordt er ook uh, flink getwitterd over de gebeurtenissen in Oostenrijk. Dat is het middel om je te uiten, ook als politicus tegenwoordig. Margreet Boer is uh, in Den Haag leest dat ook al allemaal? Magreet, wat wordt er gezegd? Ja, het begint hier langzaam uh, door te dringen, hoor. Want er zijn ook nog politici die gewoon twitteren over uh, hun dagelijkse werkzaamheden, dat ze bij de handelijn lijn zijn bezig kijken of uh, dat ze een goede vergadering hebben gehad. Maar de kamerleden die uh, het nieuws hebben binnengekregen, die hoor je ook uh, of die zie je twitteren van wat erg van Prins Friso, hopelijk haalt hij het, maar bidden voor hem, dat zegt Johan Voordewind van de ChristenUnie. Helmer Neperis van de VVD, die zegt was een uur terug nog blij met eindelijk een Rembrandt in Leiden. En toen kwam dat vreselijke nieuws over prins Friso. Uh, dus die haalt de actualiteit van haar eigen werk en prins Frizo erbij. Fatma Kozekaia Koze van D66 zegt vreselijk nieuws, beterschap voor Frizo en sterkte aan de koninklijke familie. Dat zijn zo wat uh, berichten van Kamerleden. We horen ook zojuist dat uh, premier Rutte om kwart over vijf een korte mededeling zal doen. Uh, hij zal dan een verklaring afgeven. We weten nog niet wat hij zal zeggen. Uh, waarschijnlijk zal hij ook een mede, zijn medeleven willen uitspreken... aan de koninklijke familie. Maar dat horen we dus zo direct om kwart over vijf. Want er is nog geen officiële verklaring van premier Rutte geweest. Hij heeft alleen wat gezegd tijdens zijn persconferentie vanmiddag... net na afloop van de ministerraad. Maar toen werd iedereen overvallen door het uh, nieuws van het ongeval in uh, leg. Dankjewel, Magreet. Magreet Boer was dat. Dus een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst. Zo dadelijk om uh, kwart over vijf. Waarschijnlijk om vijf uur een persconferentie in leg. Tenminste, dat is de laatste informatie die wij hebben. We hebben daar waarschijnlijk ook een uh, verslag even bij. Uh, die uh, zal proberen om zo goed en zo kwaad als dat kan het verslag uh, te doen van die persconferentie daarin leg. En uh, ja, dat is alles wat we op dit moment hebben over het ski. Ski-ongeluk van Prins Frizo. De Oostenrijkse media die zijn net als wij druk in de weer om dat uh, ongeluk te melden. En die melden dat ongeluk om half vijf. En dat klonk op de Oostenrijkse radio als, vo als volgt. Oh nee, dat doen we niet. Dat doen we straks. Dat uh, doen we dan straks. Goed, dan uh, praten we nog even de tijd vol. Of ga jij beginnen? Dan zetten we je we, mic microfoon op. over. Iets eerder dan anders uh, het nieuws van vijf uur. Ook met oog op die persconferentie die dadelijk begint... Het belangrijkste nieuws gaat dus over prins Johan Friso. Hij is ernstig gewond geraakt op skivakantie in Oostenrijk. Hij verkeert in levensgevaar. En de prins was met een paar anderen aan het skiën... en werd rond kwart over twaalf getroffen door een lawine. Hij is zeker veertig meter zijn meegesleurd. Volgens de burgemeester van Leg... heeft de prins twintig minuten onder de sneeuw gelegen. Johan Friso is met een reddingshelikopter... naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht... waar hij wordt behandeld. Koningin Beatrix is volgens lokale media bij hem. De 43-jarige prins was met een paar anderen buiten de piste aan het skiën. Daar waren geen leden van de koninklijke familie bij. Eerder liet premier Rutte al weten dat koningin Beatrix en prins Willem-Alexander ongedeerd zijn. Over enkele minuten zijn er dus kort na elkaar twee persconferenties... waarbij de burgemeester van Leg en de artsen in Innsbruck de laatste informatie geven. Johan Frieso is de tweede zoon van koningin Beatrix en is getrouwd met prinses Mabel. Hij heeft samen met haar twee dochters...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 Rutte benadrukte dat de meeste departementen minder hebben uitgegeven dan geraamd. Vanaf 5 maart onderhandelde VVD, CDA en PVV over extra bezuinigingen. Er komen 800 extra opleidingsplaatsen bij voor artsen, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Ook wordt de loting voor studenten geneeskunde, de nummerus fixus, afgeschaft. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Schippers. Door de vergrijzing komt er steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel in de zorg. In het staat dat er 25% meer artsen moeten zijn in 2025. De verplichte loting verdwijnt in het komend studiejaar 2012-2013. Universiteiten kunnen zelf bepalen welke gemotiveerde en geschikte studenten ze aannemen.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 En dan is de opstelte, gaat weer met de politie.